8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De vuurwerkbranche is tevreden over de verkoop dit jaar. Ondanks de recessie hebben Nederlanders toch weer massaal vuurwerk ingeslagen, zegt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. De vereniging denkt dat er zeker net zoveel is verkocht als vorig jaar en vermoedelijk wel wat meer. De voorverkoop via internet was mager, maar de drie dagen dat de winkels vuurwerk mochten verkopen liep het goed, zegt BPN. De omzet komt mogelijk uit op 67 miljoen euro, vooral door siervuurwerk dat steeds populairder wordt. 2008 was een recordjaar voor de vuurwerkverkoop. Toen werd voor 70 miljoen aan rotjes en pijlen afgestoken. De staatsloterij verkocht het jaar ruim 4,7 miljoen oudejaarsloten. Dat is meer dan vorig jaar, maar niet zoveel als het record... van 4,8 miljoen loten van twee jaar geleden. De hoofdprijs is 30 miljoen euro belastingvrij. In een woonwijk in Rotterdam heeft de politie... zo'n 100 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen... Het gebeurde na een tip van een buurtbewoner over een bestelbus vol Chinese rollen, supercobra's, lawinepijlen en ander siervuurwerk. De partij die werd gevonden aan de Zinkerweg in Rotterdam wordt vernietigd. Oud-Ajaxid Luis Suarez heeft zich tijdens een wedstrijd in oktober in Engeland zeker zeven keer racistisch uitgelaten. Dat staat in het onderzoeksrapport van de Engelse voetbalbond FE over de zaak. Liverpool-speler Suarez werd vorige week voor acht wedstrijden geschorst... omdat hij Manchester united speler Evra in het veld voor zwarte had uitgemaakt. Daarover heeft hij later onbetrouwbare en tegenstrijdige verklaringen afgelegd, zegt de FE. Suarez moet ook een boete van 48.000 euro betalen. Hij gaat tegen de schorsing in beroep. Het weer rond middernacht bewolkt en plaatselijk wat regen bij een graad of 10. In de loop van de nacht meer wind en ook meer regen. Morgen aan het eind van de middag opklaringen en opnieuw een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Langs de lijn met Robert Meder Hector Oliveira is de man die aan slag komt. Waarschijnlijk de laatste vangbal uit de handen van Jonathan Schoop. En kijk eens, Cuba is verslagen. De 25-foude wereldkampioen, verlies van het kleine Nederland. Nederland schrijft geschiedenis, het is gebeurd. Wereldkampioen Hongbal. Wow. Ronald van Dam was dat bij de WK-finale Hongbal. Daar gaan we het over hebben komend uur. Goedenavond, 31 december. We gaan terugkijken op een geweldig sportjaar. En het fragment mogen duidelijk zijn. De honkballers werden dus wereldkampioen op 16 oktober. Fantastisch honkbaljaar. We gaan terugblikken met vier gasten hier in de studio. Ridder Robert Eenhoorn, ridder Brian Farley, ridder Rob Kordemans en ridder Sidney de Jong. Uh, met een grote glimlach zitten ze nu uh, bij me. Mag ik bij Robert Eenhoorn, de technisch directeur, beginnen? Als je dit hoort, dan denk je? Ja, wel. Ik... Uh... Ja goed, uh, het is natuurlijk al een tijd geleden. En, uh, en uh, soms moet je er nog wel even aan wennen. Maar als je dit weer, weer uh, hoort, dan, uh, ja, dan, dan moet je weer teruggeworpen in, uh, in die avond. Maar waar moet je eraan wennen? Nou ja goed, ik bedoel, uh, dit is natuurlijk een traject geweest van heel veel jaren. Waarbij je hoopt uh, uiteindelijk een keer een medaille te winnen. En dat het uiteindelijk een gouden medaille wordt op deze manier. Ja, daar, daar, mo daar moest ik wel even aan wennen. Als het een traject is, heb je ooit een moment gehad dat je dacht, daar wil ik heen? Of daar willen we heen, laten we in weur spreken. Want dat doen jullie geloof ik allemaal. Kan je dat moment nog herinneren? Dat jullie ja, nou goed, de als keuze we... hebben gemaakt van daar willen we heen? Ik denk dat een belangrijk moment uh, is geweest. Uh, de overwinning uh, op Cuba in 2000. Waarbij uh, tot aan die tijd uh, Cuba onverslaanbaar was. Uh, alle toernooien won waar ze aan mee deden, En wij als eerste land uh, hun uh, daar op die Olympische Spelen uh, versloegen. En daarna zijn we een traject ingegaan waarin we denk ik vooral in mogelijkheden gedacht hebben en wat minder in beperkingen en, en gaandeweg uh, werden de prestaties wat beter. Maar je zegt we hebben een uh, traject uitgestippeld, maar hoe doe je dat dan? Nou ik wil niet zo uitgestippeld om te zeggen over tien jaar willen we wereldkampioen worden, maar we wilden wel uh, winnen en uh, niet meer ergens aan meedoen. En, ja maar er en, moet een plan zijn geweest, want winnen wil iedereen. Ja, maar het plan is denk ik uh, gewoon om, uh, om iedere dag een stap beter te worden. En, uh, en, en mensen beter te maken en jezelf beter te maken. En, en uh, ja, goed, toernooien in te gaan. Niet meer te denken van deze tegenstanders kunnen we niet van winnen. Maar meer eraan aan te denken van op welke manier kunnen we van hun winnen. En, en hoe, hoe denken we dat te gaan doen. Maar was die filosofie van iedere dag beter worden er al voordat bondscoach Farley erbij... Want dat is zijn filosofie. Ga ik het zo ook met hem over hebben. Was die filosofie er al voordat hij er was? Of is dat gekomen nadat hij is gekomen? Nee, ik denk dat die filosofie, die, die, die was er al. Ik denk wat, wat Brian, uh, die heeft de laatste stap gezet. En, en, en dat heeft hij fantastisch gedaan. En ik denk dat met name het mentale proces, waar, wij, waar hij uh, zich erg in verdiept... Uh, dat dat een belangrijke factor daar ook in is geweest. Ja, WK is dus eigenlijk een bekroning van jaren werken en ja, met team, jaren teamwork. Um, terwijl dit hele WK... Heb ik begrepen, correct me if I'm wrong, want ik begreep dat jullie ook uh, heel goed Amerikaans spreken. Uh, dat het WK eigenlijk helemaal niet door zou gaan. Of dat we in ieder geval niet naar het WK zouden gaan. Klopt dat? Ja, nou goed. Uh, inmiddels uh, zit ik uh, op een terrein waar ik met de bestuursleden mag praten van de IBAF, van de Wereld Hondbalbond En uh, de hoogste man daarvan, uh, Frakari, die uh, wist ons te melden dat de World Baseball Classic uh, het nieuwe WK zou zijn. En dat er volgend jaar niet meer, vor, vorig jaar dus, uh, dat het WK niet door zou gaan. Nou ja goed, daar hadden wij rekening mee gehouden in onze, in onze begroting. Alhoewel we natuurlijk ook inmiddels wel weten dat, dat er op dat niveau dingen worden gezegd die niet naar mogen gekomen. Dus we hadden natuurlijk wel een plan B. Uh, maar het was inderdaad zo dat ons werd verteld dat de kans dat het WK door zou gaan vrij klein was. Ja. Ja. Maar heb je uh, in je gedachten ook een moment gehad dat je dacht ja, maar we gaan hier hoor. Nee. Gaan we niet doen. Nee, maar, maar goed. je hebt wel getwijfeld, toch? <coughs> nou, maar dat is. Ja, goed. Schijn naar de buitenkant toe. Nou, uh, ja, je goed, bluff? Nou, nou ja, goed. Bluff. Kijk, ik bedoel, op het moment als jij zegt tegen mij dat iets niet doorgaat. en ik moet uiteindelijk in één keer wel er naartoe. en dat kost natuurlijk aardig wat geld. dan ga ik wel bij jou kijken hoe, hoe jij mij kan helpen. om ervoor te zorgen dat we daar uiteindelijk naartoe kunnen gaan. Ja, het was puur politiek. Van dan uh, betalen jullie maar eens even iets meer. zorg dat er hotels zijn. en zorg dat we begeleiding krijgen. En dan komen ja, nou, we niet politiek. Misschien wat, wat een beetje een zakelijke slag dat wel. Ja. ja. ja. Je hebt wel bijna geleerd dus uh, om op dat niveau uh... ik leer je elke dag bij <laughs> op dat niveau zeker ja, ja. was het allemaal te bekosteren is het allemaal gelukt wat je wilde het belangrijkste was allemaal te bekosteren ik denk dat uh, dat Brian met het team af heeft kunnen reizen wat hij graag uh, tot zijn beschikking wilde hebben we hebben een trainingskamp gehad daarvoor uh, waar oefenwedstrijden gespeeld konden worden ik denk dat de ploeg uh, niks uh, gemist heeft dus om, je, je hebt uh... heel lang met Brian gewerkt hè ja nog, nog steeds ja nog steeds ja natuurlijk nee maar ik bedoel jullie kennen elkaar al heel lang ja wat is het voor man wat, wat is het van. Nou ja, goed, iemand die, die heel serieus met het spelletje omgaat. Die, die, ja, wat ik net al zei: het mentale vlak van, van sport interessant vindt en zich daarin verdiept. En, ja, belangrijk vindt dat een team zich uh, ontwikkelt uh, met elkaar wat, wat doet. Ik denk dat dat de belangrijkste kenmerken zijn van En Buiten het feit natuurlijk dat hij een basiskennis van, van het spel heeft. Want anders kan je natuurlijk niet uh, bondscoach zijn van Nederlandse ondernemers. Ja, onder maar er team. moet iets zijn dat hem specifiek maakt. Want wat je nu omschrijft, dat zijn misschien wel heel veel coaches die, die eigenschappen hebben. Is er iets specifiek wat er bij hem uitspringt? Nee, maar dan denk ik toch vooral het mentale aspect van de sport. Als ik, als ik in één zin iets zou moeten zeggen... denk ik dat dat vooral hetgene is waar, waar hij uh, uh, zeer bekwaam in is. Ja, Brian, goedenavond. Had ik nog niet gezegd. Uh, dat mentale vlak, is dat uh, de Amerikaanse mentaliteit... die jij in Nederland in de Nederlandse cultuur inbrengt? Nou, ik denk deels wel. Natuurlijk, je, je groeit op in een andere cultuur, een Amerikaanse cultuur... waar dat uh, mentale deel een uh, grote... Uh, <tus> Rond de deel speelt in jouw succes. En op ons niveau is uh, natuurlijk heel belangrijk, want het vaardigheden van de spelers is op een hoog genoeg niveau, waar het verschil eigenlijk meestal komt um, tussen de twee partijen. Wie gelooft meer in hun uh, in, in, in kunnen op dat moment? Ja. Dus ja, voor, voor ons op dat niveau is het heel belangrijk dat je gelooft dat je kans hebt. Het is echt je filosofie, hè? Het is niet uh, geen prijzen winnen, maar het is iedere dag een stukje beter worden... en dan komen die prijzen vanzelf wel. Is dat het een beetje samengevat? Ja, ik denk als je het heel, heel eenvoudig maakt. Het is gewoon een, een proces over, over resultaat. Het is uh, taag over beloning. Het hmm. is dat um, uh, soort situatie waarbij je, gewoon je, je, je blijft in controle van de dingen waar je controle over hebt. Uh, het resultaat is niet onder je controle. Maar het feit dat je een deel van jezelf... wat kan jij doen op dat moment um, om een invloed te maken... om een impact te maken op het spel... Uh, daar moet je mee bezig zijn. En niet over dingen zoals de scheidsrechter en de tegenpartij... en dingen waar je helemaal geen controle hebt. Nee, maar wel bijvoorbeeld de, aanvo de, de aanvoerder, uh, Sidney de Jong... Die heb jij dus ook beter gemaakt. Of in ieder geval, je hebt het geprobeerd. Of dat gelukt is, dat horen we zo van hemzelf. Maar pak hem er bijvoorbeeld eens uit. Wat was bij hem een specifiek punt waar je op gehamerd hebt om hem beter te maken? Oh, wow. Oh, is dat zoveel? Zo nee, blijft. nee. Ik bedoel het <laughs> tegen uh, Sydney Sidney is, uh, <laughs> is, is wereldcatcher van, van de twee toernooien op het WK. Dus ja, dit is iemand die, uh, die eigenlijk meer delegeert. Geef, eens een, geef, een, geef eens een voorbeeld. Nou, op, op, op de trainingen, hè? wij geven Sidney gewoon de opdracht om met die andere catchers te werken. Want uh, wij weten dat hij uh, op zo'n niveau is met zijn vaardigheden. Dat ik eigenlijk uh, geen coaching nodig heb. Natuurlijk, uh, op een mentaal gebied is hij uh, een heel emotionele deel van onze succes. Hij is de aanvoerder, maar hij is eigenlijk een emotionele speler. En natuurlijk zijn emoties kan, kan gewoon werken voor je en tegen je. Ik ben oh. ook emotioneel als persoon. Oh. Ik, ik moet ook, ook leren omgaan met het focus van emoties. Dat is heel belangrijk. Als je emoties jou onder controle brengt, dat is, dat is slecht natuurlijk. En, en je moet gewoon, emoties is een sterke kwaliteit vind ik, maar dan moet je ook goede richting kunnen geven aan die ja. emoties. Ja. Dat, dat, maar, dat zijn we allemaal bij. Robert Eenoorn, je hebt ook in uh, Amerika uh, gespeeld, dus jij kent die hele Amerikaanse cultuur natuurlijk. Is het zo dat ze in Amerika hier gewoon veel verder in zijn? Of zit het gewoon in de Amerikaan ingebakken, deze manier van denken? Die mentaliteit? Nou, ik denk dat het, dat het er ingebakken zit. Ik bedoel, toen ik daar naar school ging, uh, en, en dan moest ik formulieren invullen, werd mij gevraagd of ik bij de eerste vijf beste van de klas uh, zat. Of de eerste tien van de klas. Terwijl wij denken hier bijvoorbeeld alleen maar in overgaan. He, dus dat is maar een voorbeeld uh, daar waar men gelijk al denkt van uh, ja, hoe goed ben je dan uiteindelijk? Op, op welk vlak uh, dan ook? En in springtraining, en daar heb ik natuurlijk een aantal van meegemaakt. Iedere club in springtraining die heeft als doel om, om de World Series te halen. He, terwijl wij, uh, springtraining wij... moet je even uitleggen. Springtraining is zeg maar de, de, de oefenperiode die, uh, die, uh, die die clubs in uh, hebben. De opstap, laten zeggen, het begin. Ja, ja. ja, maar dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, als je in het voetbal uh, kijkt naar, naar doelstellingen aan het begin van het seizoen... dan zitten er al heel veel clubs die zeggen... ja, we willen uit de, uh, de play-offs blijven uh, voor degradatie. Dat, dus het, het is gewoon een hele andere manier van, van denken. He, men, men is daar best wel realistisch, maar men begint iedere wedstrijd wel met... Uh, ja, vandaag uh, gaan we proberen die wedstrijd uh, te winnen... Ja. en niet uh, om de schade te beperken. Brian van is het mogelijk om die manier van denken in de Nederlandse cultuur in te brengen? Of hebben wij dat? Wij Nederlanders dat gewoon niet. Of wij Antillianen of Arubanen. Nee, ik denk dat het wel mogelijk is. Alleen je moet het. Uh, je hebt de ban, not break. Weet je? je kan niet gewoon een uh, hele cultuur overbrengen van de Amerikaanse cultuur. De uh, Nederlandse cultuur, cultuur heeft ook uh, sterke uh, kwaliteiten natuurlijk. Dus ja, je moet gewoon. Uh, en, en en tegenwoordig is het veel makkelijker, omdat het uh, meer een, een feit van globalisation is. Gewoon veel meer honkbal op tv. Je ziet veel meer. Uh, internet heeft gewoon natuurlijk alles uh, in, in het Engels. En je en ziet gewoon veel meer dat je kan lezen over andere culturen. Dus het is veel minder wat het, wat het was twintig jaar geleden of zo. Vijftien jaar geleden toen ja. iedereen zijn eigen cultuur had. Maar nu is het veel meer een soort melting pot van maar, culturen. Maar wat hebben wij, want je zegt de Nederlanders hebben ook wel iets uh, uh, positiefs. Of iets waar je, waar je wat aan hebt. Wat hebben wij Nederlanders dan dat, waar de Amerikanen iets aan zouden kunnen hebben bijvoorbeeld? Nou, uh, Amerikanen zijn, zijn in, in, in, in, oud, oud voor zichzelf heel, heel vaak. Dus die willen gewoon hun eigen, hun eigen carrière gewoon bouwen. En dat is soms in, uh, in, niet een heel sociale uh, zeg je dat, uh, vaardigheid. Mm -hmm. Dus dat, dat kan gewoon tegen je werken, want je speelt niet altijd als een teammate. Uh, je wil gewoon je eigen carrière bouwen. Dat is gewoon soms moeilijk. Uh, Nederland zijn veel meer op dat gebied, veel meer over, over elkaar gewoon bezig en, uh, en goed, goed uh, teammates hè, mm -hmm. op dat gebied. Um, veel meer tolerantie op bepaalde gebieden met, met, met verschillende dingen. Dus uh, iets meer geduld over bepaalde dingen. Dus ja, die zijn, uh, die zijn kwaliteiten waar je op, allebei, op beide kanten gewoon uh, voordelen ja, kan. Dat de... bewijs is wel geleverd, want de, in het All-Star-team van het WK zat geen enkele speler van het Nederlands team, bijvoorbeeld. nee. nee. Dat geeft wel aan, denk ik, uh, als bewijs dat het Nederlands team als team in zijn geheel heel goed uh, heeft gepresteerd. Even over ja. die, die mentaliteitskwestie. Die de manier waarop jij je, je spelers motiveert. We hebben een stukje van uh, je, je pep talk in de kleedkamer kort voor de WK-finale. Dus je hebt iets heel speciaals gedaan. Nu krijg je het einde aan deze verhaal. Je krijgt het decide. Oké? Okay? Remember wat gelukkig is, guys. het is preparatie opportunity, right? You guys prepared? Yeah. guys ready? Yeah. There's the opportunity. Go Let's was, wa, Brian, was dit de hele speech? Of is dit slecht? Nee, dat deelte? was niet de hele speech. <laughs> <laughs> zo dat goed duur, ben ik niet om de jongens zo te <laughs> motiveren binnen, <laughs> was binnen, uh, binnen drie zinnen. Nee. Binnen 22 seconden was het, het gebeurd. Was eigenlijk volgens mij uh, ongeveer 10 minuten, denk ik, in totaal. Ja? Lijkt voor hun veel langer waarschijnlijk. Heb je erover <laughs> nagedacht of stap je gewoon naar binnen en uh, doe je gewoon wat in je opkomt? Of, of planeer nee, je wel? Nee, zijn... je, voorbereid je, je, je moet je gewoon je spelers ook uh, goed voorbereiden. Dus je moet zelf uh, goed voorbereiden voor dat soort uh, toespraak. Maar ik, uh, ik maak gewoon wat punten die ik wil uh, met hun delen. <coughs> en dan ga ik voorzelf in, uh, in de woorden, die komen voorzelf uit. Ik ja. ga er niet uh, scripten natuurlijk. Maar oh, je nee. gaat gewoon bepaalde dingen die wil gewoon aan hun aandacht brengen. En dan uh, ga je ervoor. Ja. Toen gingen jullie ervoor. Rob ja, zeker. Rob Kordemans, startende werper. Goedendag. Goedenavond ook. Uh, wanneer wist jij dat jij uh, aan de bak moest? Dat ik moest starten, dus finale. Ja. Uh, de dag daarvoor is me dat verteld. Uh, ja, dat gaat meestal zo. Want in een toernooi is het nooit echt heel duidelijk... Voor dagen van tevoren wanneer een pitch er nou start. Waarom niet? Nou, zeker niet naar, uh, in de aanloop naar een finale toe. Want ja, dan, dat, is maar, dat is één wedstrijd op zich. En ja, daarvoor weet je het op zich wel. Want je hebt, je hebt een, uh, een startende rotatie van vier, vijf werpers. En die weten ongeveer wel wanneer ze moeten starten. Maar als, ja, als er een finale te spelen is... dan uh, is, is, moet je gewoon kijken wie, wie er in jouw ogen als coach de beste is. En uh, wie je wie, wie, wie, wie daar neer wil zetten. Ja, was jij de beste? Nou ja, het blijkt wel. Mm, nee, want we hebben die anderen niet gezien. Nee, dat klopt. Maar ja... Het, veel beter dan dit had het niet, niet gekund, denk ik, of wel? Nee, dus jij was echt gewoon de beste? Nou ja, het voelde heel goed die dag inderdaad. Maar coach, was hij de beste? Hij was de beste. Ja, hij was op dat moment natuurlijk... Een, uh, je hebt een coach te maken en je hebt een, uh, een, een, een werper met zijn kwaliteit en ervaring. En op dat moment gaat het ook heel vaak over ervaring in die soort situaties. Want uh, um, succes is gebaseerd op goede beoordeling, op, op, op onder druk... En, uh, maar daar moet je ervaring voor hebben om te ja. weten het verschil tussen goede beoordeling en slechte beoordelingen. Ja. Dus daar heeft hij heel vaak. Je, dus zat in de, je zat in de kleedkamer en je hoort hem aan als speler, hè? de coach, met zo'n pep talk. Kijk je hem dan aan? Of hoe zit je erbij? Kijk, nee, ja, ik, nou, ik heb mijn jongens ook naar de grond zien kijken en het, uh, en het uh, zien aanhoren. Ja, iedereen, iedereen uh, neemt dat voor zichzelf, uh, in zichzelf anders op natuurlijk. Hoe ging dat uh, bij jou? Ja, ik heb uh, deels naar de grond gekeken en deels naar hem. Want kijk, hij is natuurlijk een, uh, gewoon een goede. Hij kan een leuke speech houden, Brian. Dus het is, het is altijd wel uh, interessant en uh, oppeppend. Dus ja, iedereen zat er wel in op dat moment. En dat, dat, dat blijkt ook wel hoe, hoe, de, hoe de spelers reageren op het eind natuurlijk. Ik kan me niet voorstellen dat een speech van 10 minuten bij iedereen tien minuten lang aankomt. Er is bij zo'n speech, kan ik me voorstellen, altijd wel één moment dat hij iets zegt wat jou raakt. Nou, het was ook geen tien minuten, hoor. Het was denk ik vijf nou, minuten. Later het tien minuten zijn. Als hij dat al wil, laat het lekker tien minuten zijn. Nee, kijk, want wat je net gehoord hebt is ook de, de, de nette versie een beetje. En hij, dat, dat, af en toe komt er wel een, een krachtterm naar voren natuurlijk, om, om mensen toch een beetje wakker te schudden. Want na, ja, na vier uur wachten moet je toch aan de bak en dan moeten mensen toch... Uh, wakker worden op dat moment natuurlijk. En uh, dat kan Brian als de beste, iemand wakker maken. Maar is het niet raar om, als je vlak voor een WK-finale zit... dat je dan wakker geschud moet worden? Ja, nou, nogmaals, we moesten vier uur wachten in de regen. En op een gegeven moment uh, is het toch lastig om jezelf op te peppen. En natuurlijk wel, we wisten niet precies wanneer het nou zou beginnen. Want het regende. Want het regende. En we, volgens mij inderdaad is het een paar keer wilden we beginnen... Uh, was het zelden weer afgehaald van het veld... Zouden we beginnen, maar toch weer niet, want het ging weer regenen En ja, moest je weer gaan zitten. Dus op een gegeven moment was er misschien ook sprake van dat het naar de volgende dag ging. Of iets dergelijks. Dus ja, dan is het moeilijk om uh, zeg maar een tijd te zetten. We gaan dan beginnen en daar kan je heen werken. Hmm. Hmm. Dus dat was heel lastig. Waar zaten jullie die vier uur? In de kleedkamer van allemaal bij elkaar? Of nee, nee, u nee, nee, dingen, nee. Of... nee, heel verschillend. De ene zat in de, in de kleedkamer inderdaad, met zijn iPad. De andere wandelde door de catacomben. Ik wat, die, zat op een wat, stoeltje. Wat, wat, ja, jij, jij zat op een stoeltje? Ik zat op een stoeltje in de in dugout. De naar het veld te staren. Ongeveer vier uur lang. Ja. ja. Alleen? Alleen. Nou ja, alleen met een, met een, met een energiedrankje erbij. Een paar. Ja, dus je had gezelschap. Ja, ja, ja. maar ja. dat moest ook wel. Want anders, ja, vier uur lang en dan... Uh, toch focus blijven is lastig. Ja, want wat gaat er dan allemaal... Ja, dat is zo'n lekkere sportvraag. Ik stel hem toch. Bedoel, wat, bedoel, waar denk je aan? Hoe focus je dan? Nee, kijk, uh, iedereen... Had, die vraag heb ik al eerder gehad. En dan of ik dan inderdaad alle slagmensen aan het doornemen ben. Uh, want dat hebben we natuurlijk wel gedaan voor de wedstrijd. Uh, het, uh, wat, wat de kracht is van een slagman. Waar die heen slaat. Uh, welke bal die goed kan slaan. Hadden we al doorgenomen. Dus ja, om, om dat nou vier uur lang uh, door mijn hoofd te laten malen... is natuurlijk niet echt de bedoeling. Dus ja, het is eigenlijk... De knop om en ja, het was eigenlijk meer staren. Hm. Dan komt het een beetje op neer en geen, geen afleiding van andere mensen. Ja, ja. Uh, ben jij in een team, binnen een team met Sydney, die jong? Ja, zeker weten. Ja, zeker weten dat uh, dat is zo gegroeid, want wij spelen al een tijdje samen. Nou, werper en ketchen, even. Ja, precies, ja. werper en ketchen. En ja, hij weet precies uh, wat mijn kracht is en uh, waar ik op welk moment een bal zou kunnen gooien. Hm. En ja. Zit niet de Jong, goedenavond. Goedenavond. Wat is zijn kracht? Zijn koolbloedigheid. Uh, dat is één. Nou, door zijn ervaring weet hij gewoon door zijn kunnen hoe hij iemand uit kan krijgen. Dus hij probeert niet te veel te doen, maar gewoon uh, ja, op de spots, dus de locatie van een pitch, daar uh, extra te benadrukken. Waardoor die slag mensen uitgaat. Hij gaat niet altijd voor de drie slag, ook al komt dat er wel vaak uit. Maar gaat gewoon pitch voor pitch en uh, zet zo iemand op. Kan jij echt zien wat hij gaat doen? Wat hij gaat doen. Ja, nou, wat jullie gaan doen als team. Hebben jullie, goeie, hebben jullie een interne communicatie? Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Nou ja, we, we, hebben, we werken natuurlijk met tekens over de pitch die je moet gooien. Maar ik zie wel aan, aan, aan Rob of hij, of hij moe wordt. Of dat hij ergens last heeft. Dat zie ik misschien sneller dan iemand anders. Ja, en dus? Als je dat ziet, wat dan? Nou ja, dan vraag ik even time-out. Dan ga ik even met hem praten om hem wat rust te geven. Nou ja, zodat hij weer een beetje op kan laden en, uh, en wat meer energie weer terug kan vloeien. Ja. Um, toen... Eenmaal toen jullie op mochten, jullie mochten los... om maar even zo te zeggen, voelde het ook zo... toen die deur open ging, van nou, we gaan nu... en nou hebben we er zo lang op moeten wachten... nu gaan we ook echt zitten. Nou ja, tenminste, zo, zo beleefde ik het. Is dat ik, ik was best een beetje zenuwachtig... en dat is ook een beetje logisch met, een, met de finale, denk ik. Jo. Alleen op het moment dat je daar... Ja, maar je moet wel zien... Oh, honkbal is iets wat, je net, wat ik al doe vanaf mijn zevende. En het is eigenlijk een, een soort thuisachtig iets... Dus als je, als je bezig bent, is dat je comfortzone. Dus honkbal voel je je thuis. En op dat moment begin je even, maar dat vloeit al heel snel weg. In gewoon iets wat je eigenlijk dagelijks doet. En dat betekent wel dat je natuurlijk de ballen uit je broek moet spelen. En dat doe je dan ook wel. En je wil, ze, je wil heel graag die medaille pakken. Maar het is iets wat je, wat, je, wat je al zoveel jaren doet. En dan moet je het ook niet moeilijker gaan maken. Mijn is het niet heel erg moeilijk om jezelf te, te, steeds tegen jezelf te, te moeten zeggen van... Ik sta nu in een WK-finale. Want in mijn beleving was die atmosfeer er helemaal niet. Ja, maar dat moet je dus ook proberen. Natuurlijk is het een WK-finale, maar je wil elke wedstrijd proberen te winnen. En eigenlijk moet je het dus ook simpel maken voor jezelf... dat je gewoon weer een wedstrijd aan het spelen bent die je wil winnen. Op het moment dat je zoveel druk op jezelf legt... dat je een WK-finale aan het spelen bent... ja, dan kan je bezwijken onder die druk van een WK-finale... en dat uh, alle ogen op je gericht zijn. Is dat ook de kracht van Brian Farley? Want dan, zijn, dan is het weer een beetje rond. Want jij zegt, dat hoor ik Brian ook vertellen. Nou ja, het, het is ook een kern in de sport... Uh, en zeker in onze sport, je moet het niet moeilijker maken dan dat het is. Maar niet uh, voor iedereen hoor? Of zijn dat dan geen toppers? Nee, nou, dat weet ik niet. Iedereen, ik denk dat iedereen dat ziet op zijn eigen manier. En ik ja. bedoel, uh, de ene presteert beter onder die druk dan een ander. En wat de kracht van Brian is, is dat, ja dat is al meerdere keren verteld, het is een, een supergoeie motivator. Mm. En op, op psychisch vlak kan hij, uh, kan hij heel veel dingen eruit halen. En ja. als we dan terug hebben over die speech, ja, wat ik het mooie vind, is dat hij helemaal gelooft in zijn eigen, eigen, eigen woorden. Dus hij groeit in zijn speech, dus hij bouwt hem echt op. En hoe heftig hij gaat praten, bij wijze van spreken wordt hij zelfs pissig, echt pissig in zijn speech. En dat is het mooie. Dus je beleeft het wel als een soort uh, ja, theaterachtig iets. Maar dan op goede manier. Ja, theater maar dan wel echt. Nou ja, dan echt. Precies. Maar, en daarom maar anders je... komt het toch ook niet over. Als nee, je dat precies. Er... Maar nee. daarom voel je dat ook echt. En hij bouwt het echt op. En daarom ben je op het laatst helemaal gemotiveerd om eruit te gaan. Ja. En dat is hetzelfde wat hij doet op de trainingen. Nou, je, op de trainingen hebben we een bepaalde uitdaging. Waardoor je beter wordt. Dus elke keer stap je beter. Ja. Is dat je op tijd gaat klokken. Uh, het is heel moeilijk om in een training natuurlijk de uitdaging of de druk te vinden. Die je in een wedstrijd doet. Maar op het moment dat je het op tijd doet... en steeds sneller wil, steeds sneller... Ja, dan, dan ga je een beetje naar het wedstrijdniveau toe. Ja. Rob Kornemans, weet je je eerste bal nog? Van de finale? Ik weet de eerste inning nog. De eerste bal weet ik niet meer. Ik denk, ik denk dat het versbal was, want dat is over het, over het algemeen... Uh... Nou, moet je even uitleggen, hoor. Er zijn er ja, heel kijk, mensen die dat niet begrijpen. Nee, dat klopt. Een ja. versbal is gewoon de bal die jij het uh, daar... Uh... Van de wie ken ik het. Dat, dat je hoge snelheid uh, dan gooit. Ja, Komt dat is een harde bal, ja, inderdaad. Ja, ja dat is Daar vanaf kan je ook nog een change-up gooien. Die, die iets zachter gooit. Die met... zit in de Wii niet, die change-up. Nee, nee, oh, nee, die nou, ken ik niet. curvebal zit er wel in. curvebal, inderdaad, slider. Maar ja, dat zijn allemaal andere pitches die van de versbal afkomen. Het is meestal voor een, een pitcher, en zeker in de WK-finale, is het lekker dat je even het gevoel hebt dat je wel slag kan gooien op dat moment. En daar is een fastball de beste bal voor. Ja, maar daarom vroeg ik het ook. Voelde je bij de eerste bal, want dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde, voelde je bij je eerste bal van, nou, ah, dit, uh, dit gaat gewoon niet meer mis? Nee, niet bij de eerste bal. Maar wat ik al zei, wel bij de, na de eerste inning wel. Toen ik uh, klaar was met de eerste inning, voelde ik wel van, nou ja, ik niet van, nou, dit gaan we winnen, maar wel, ik, ik kan ons wel een end brengen. Dat, dat, dat voelde ik wel na de eerste ja. inning. Brian, zag jij dat aan hem? Ik zag het op het... Uh, ik denk... Ik zit niet moet mij helpen misschien. Maar ik denk de derde slagman... Gooit die in 0-0 of 1-0 was de count. En hij gooit een curveball op dat moment. En die bal was gewoon precies op de knieën. En op dat moment... Want ik zag al de fastball en de change-up. En ik wist als hij de derde pitch had... En zei ik tegen mezelf in de westerhuis... Die derde pitch heeft de curveball. Dan was het gewoon in. Dan um, had hij alles. En de reden daarom is... is Eigenlijk, om dat soort ploeg uit balans te houden, heb je meer dan twee pitches nodig. En locatie van die pitches. En als Rob zijn fastball en change-up laag hebt, kan hij de meeste teams verslaan. Mm. Maar als hij de curveball nog bovendien hebt, of, of boven dat hebt, dan is het lights out meestal. En dat zag ik, of de derde slag, maar denk ik, was. Zit uh, Ik weet niet. Klopt ja. dat? Ja, want hij kijkt naar jou. Van oh, heel nee. Ja, top. top dat ja, dat. Kijk, het, is, het is zo, als, je, als hij drie pitches voor slag kan gooien en controle heeft over drie pitches, dan heeft hij nog een vierde die hij dan uh, op een moeilijk slagbeurt kan gooien. Als hij drie pitches voor slag kan gooien, dat betekent dat je een slagman gewoon dusdanig uit, uit een bepaald balanssysteem houdt. Uh, ja, dat, dat je eigenlijk op, in dat elke kant... hij account... gewoon eigenlijk niet meer weet wat hij wat nou, voor kan niet meer, Hij niet. kan niet meer gokken, is, is misschien een, een slecht woord... maar hij weet niet meer wat hij kan, kan verwachten. Nee. Maar dat was dat moment ook waar, uh, waar Rob en... Uh... Ja, er zijn meerdere momenten geweest. Kijk, elke inning is verschillend. Je moet elke, keer, elke inning maar weer kijken hoe zijn arm eruit komt. Je zag hem wel heel goed groeien in een wedstrijd. Ik had voor mijzelf in die wedstrijd, was, vond ik... Uh, vond ik een bepaalde slagbeurt. Ja, dat was voor mij tekenend En dat was Perstano hun ketje. Uh, die ging op drie ballen drie slag, kreeg hij. Maar die wist gewoon echt niet wat hij kreeg. Hij kreeg drie slag op een, op een buitenkant rechter. Nou, en hij was gewoon echt... echt kloelus, ja, hoe we dat zeggen. Hij wist, hij wist het gewoon niet meer. En dat is eigenlijk tekenend voor de hele wedstrijd geweest. Zij ja. dus wisten niet in welke kant wij wat gooiden. En daarom hebben ze uit balans gehouden tot en met. Maar de mensen moeten ook begrijpen... dat het... het, het, het, het um calling of the game, wat, wat, wat Sydney doet is, is niet zomaar makkelijk om mensen uit balans te halen die twee moeten samenwerken en in, gewoon eigenlijk moet je niet dezelfde sequence van pitches gooien naar de slagman omdat hij nee. nu weet dat, dat je dit count nee, gaat je moet hier nou, je, je moet gewoon variëren en om ja. dat te doen ja. moet je meer dan één pitch hebben ja. eigenlijk meer dan twee hebben als je verder dan vijf, zes innings wil gaan want twee keer kan je waarschijnlijk doorheen gaan met twee pitches. Maar drie keer is bijna onmogelijk. Ja. Met dat soort niveau in ieder ja. geval. Ja. En de feit dat hij hun de hele wedstrijd al balans heeft gehaald. Dat kon je wel zien met de slagbeurten die ze hadden. Want Robbie gooit geen 92 maal per uur. Hij gooit af en toe. Hij gooit 85, 86 maal per uur. Dus, dus dat is niet iets waar je altijd tegen deze slagman. Uh, overmeesterend bent. Ja. Dus daar moet je da, daar is pitching is, uit balans halen, want slaan ja. is timing ja. en hij haalt mensen uit hun balans en je zag het wel, want de slag ze sloeg gewoon ballen in haar eigen dugout en de volgende keer sloeg ze een bal gewoon in onze dugout Ja, dan hebben ze gewoon helemaal geen clue waar je ja, We je krijgen bent. wel een inkijkje inside uh, het honkballen <laughs> nee, nee, geweldig <laughs> nee, nee, Hartstikke goed, ga vooral zo door In de wedstrijd zelf, hè? Is er een, uh, ben je heel erg met die wedstrijd bezig? Of is er ook bij jou als coach een moment geweest... dat je echt denkt, nou, we worden gewoon wereldkampioen. Nee. Het gaat gewoon lukken. Nee. Nou ja, goed. Dat komt in je hoofd en dan moet je gewoon die dingen uitschoppen. Dat is de little man die ik zeg, die op je schouder komt... en hij probeert over de toekomst te bepalen... en je gaat met je praten. Dan moet je de... De even gewoon uh, even weg, wegschoppen en, en in het moment blijven. Je moet gewoon terugkomen naar het moment elke keer. En, en natuurlijk gaat je hoofd zo werken. Van, hey, we hebben 12-0 nog, 10-0 nog, 8-0 nog. Uh, Ouds bedoel ik. Hè? Ja, ja, en, dan, uh, en, en, en dan ga je dat denken soms. Maar dan, uh, dan moet je meteen gewoon terug naar de wedstrijd. Want je moet gewoon nu in het moment opletten wat er aan de hand is, wat er gebeurt. Robert Eenhoorn, jij bent er geweest? Ik ben er geweest, ja. ja en toen ging je weer weg ja hoe stom kan je weten? <laughs> nou ja, als ik je nu uh, begroting laat zien <laughs> voor volgend jaar, dan denk je daar ja, misschien gelijk weer anders over. Ja, luister, nou, de, uh, be begroting, dat denk je toch op zo'n moment niet, aan? Nee, maar goed, dus er waren een aantal dingen. Je moet ja, want niet... je bent naar huis nee, gegaan. Maar, ja, maar, ja, ja, je bent naar huis maar, gegaan. Maar, ja, nee, ik maar, moet het je... even uitleggen. Ja, dan snap je het niet. Je bent op een gegeven moment je naar huis gegaan. Ja, vanwege de begroting hoor ik net. Nee, maar goed, ik, ik zal het hele, hele verhaal vertellen, want jij ja, stelt mij een vraag, dus ik ik ga antwoord geven. Korte versie. Nou ja, goed, de korte versie is gewoon heel simpel. Ik ben acht jaar ben ik coach geweest van, van het team. en Van de meeste jongens die daarin uh, in spelen. Uiteindelijk ben ik technisch directeur geworden. Ik ben daar in Panama aangekomen. Er was helemaal niks geregeld qua vervoer. Ik moest alleen maar taxis nemen. We hebben wedstrijden gespeeld van 3,5 uur rijden. Ik heb één keer 350 dollar afgeregeld. Moest ik wel uh, afdingen. Uh, dus de enige mogelijkheid die er was... Is om heel de dag bij dat team aanwezig te zijn. met het, met het reizen en het en, en doen en laten. En ik, ik heb dat team gezien een aantal dagen. en Brian met zijn staf bezig gezien. en daar, mo daar moet je dan niet heel de dag uh, tussen gaan lopen. Uh, daar moet je van wegblijven. Alleen als wegblijven lastig is. als er ook nog andere mensen in je entourage zitten. die daarbij uh, betrokken zijn. en je telt alles bij elkaar op. nou ja goed, dan, dan, dan was het gewoon de keuze beter. om uh, uiteindelijk naar huis te gaan. En, en, en dus... Maar kies je toch een ander hotel? Nee, maar je luistert volgens mij niet goed naar me. Ik zeg ja, net, dat, dat... Het... Ja, ik zeg ja, net dat, dat het vier dat, uur... Dat het, dat het niet kon? Nee, Het is vier uur reizen. maar als ik naar een wedstrijd toe ga en dat is drie kwartier rijden of een uur rijden, ook weer van het hotel daar naartoe, dan moet ik ook taxis nemen of ik moet in die bus gaan zitten en ik moet ja. bij de bed in practice gaan zitten en ik moet net zo vroeg aanwezig zijn als zij en ik moet net zo lang wachten tot ze. Dan loopt, loopt het en, uit de kloppen. Nou ja, goed, dat, dat, dat wilde ik gewoon niet. Ik bedoel, uh, wat ik net al zei, ik heb acht jaar lang daartussen gelopen en ik vind in mijn taak dat ik niet heel de dag rondom dat team moet lopen en al helemaal niet als het zo draait zoals het nu deed. Je wilde gewoon bewust even je plek kiezen van ik hoorde hier nu even niet te zijn, het team is nu team en ik kies nu mijn eigen weg. Ja, en dat wil niet heb zeggen... Ik dat. Nu? De, nou, je nu? Nee, je leert snel. Maar het wil niet zeggen dat ik niet geprobeerd heb, hoor, om vervoer te regelen via de IBaf en de zaken te kijken of dat dat voor elkaar kon krijgen. Maar dat is me niet gelukt. Ja. Toen ja. zat je... Waar zat je eigenlijk? Want je zat volgens mij midden in de nacht met vijf man in een kantine naar de televisie te kijken. Was dat nou? Nee, nee, nee. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben gewoon... Was bij Kinheim, toch? Of niet? Ja, maar daar was ik niet aanwezig. Was je daar niet bij? Ik, ben, ik zat gewoon thuis. Ja. Ik heb nog contact gehad met Brian in de rain delay, Omdat uh, men twijfelde of dat het wel door zou gaan. En, uh, dus we hebben nog een uh, conference call gehad. Hm. Wat zei je tegen hem? Joh, nou ja het nog? goed, wat ik, wat de eerste vraag die ik stel is natuurlijk wat hij zelf wil. Ik bedoel, hij is verantwoordelijk daarvoor. En er was alleen een overleg met, volgens mij, de Technical Committee. Of weet ik veel, hoe ze dat zoiets, zoiets noemen ze dat. Dus de eerste vraag is gewoon wat hij zelf wil. Nou, als hij wil spelen, nou goed, dan gaan we daar naartoe werken. Maar is er een moment geweest, Brian, dat je niet wilde spelen dan? Dat je overwogen hebt Kijk, het ging over begin? het feit dat er was geen radar. In ieder geval een geloofwaardige radar. Dat, dus we wisten niet... Wat het weer zou zijn. Wij zaten in Nederland ook overal op internet naar, naar raadschema te zoeken om te kijken hoe lang het ja. nog regende. Maar uh, op een gegeven moment uh, kwam de technische commissie naar ons toe en vroeg als wij uh, nog een dag wel blijven om de wedstrijd te spelen de volgende dag. Hm. Dus daar waar we gewoon even wat, uh, wat informatie hebben, daar hebben we Robert gebeld om, om, om, om van hem uh, wat, wat te horen. Wat, uh, gewoon het wisselen van ideeën en uh, wat we kunnen gewoon. Uh, ja. Want uh, op dat moment moet je gewoon een, een, een, een moeilijke beslissing maken. Ja. Want heel veel van die jongens we gingen, gingen de volgende dag weg. Dus wij moeten gewoon alles met, met vliegtuigen veranderen en hotelaccommodaties. En wie zou dat betalen? En allemaal verhalen zoals dat. gedoe. Ja. ja, en, en wij waren speler. Want uiteindelijk, als de wedstrijd niet door zou gaan die avond, bij de regels van de IBAF, waren wij kampioen. Want wij hadden op dat moment het beste record. Ja. En wij hebben gewoon tegen Cuba gewonnen in die wedstrijd die we tegen elkaar Ja, maar gesteld. zo wil je het niet. Zo wil Precies, je en dat zei ik ook tegen. En de en, en jongens, meer belangrijk, die jongens die waren het niet. Ja. Die waren het niet. Die wilden gewoon wilden eigenlijk echt kampioen worden. En, ja. en, en dat was meer belangrijk voor hun dat de wedstrijd gespeeld zou worden. dan als je teruggaat met een gouden medaille. Terwijl mensen zouden zeggen: van ja, dat had je nooit twee keer kunnen doen tegen Cuba. Ja. Nee, weet je, dus ja. dat, dat, dat wouden we niet. Nee. Maar goed, dan ben je wereldkampioen. Wedstrijd afgelopen. Uh, groot feest uh, op het veld. Die beelden hebben we gezien. Uh, wat is er daarna allemaal gebeurd? daar? Niet in detail. Heb ik begrepen inmiddels dat we niet alles op de radio kunnen vertellen wat er daarna is gebeurd. Zit nu hebben jullie het gevierd? Uh, nee, het, was, het was al behoorlijk laat toen we daar stonden natuurlijk. We vier uur later de wedstrijd. Als de finale afgelopen is, dan heb je de huldiging op het veld. Een klein feestje daar al gevierd. Hebben uh, uh, we gezien? Uh, nou, nee, dan kom je terug in het hotel en dan gaan we als team uh, zijn we wat wijs drinken en dan je je eten. Uh, beneden in de bar uh, was ook nog openbar. Daar hebben we nog een drank samen gedronken. Toen zijn we nog naar een tentje gegaan om daar nog een drankje te drinken. En er was... zijn aardig wat drankjes doorheen gegaan. Ja, gewoon rustig. Nou ja, nee, natuurlijk. Uh, de ene drinkt wat meer en de andere kan wat beter tegen alcohol dan de andere. <laughs> nee, maar er zijn gewoon heel veel drankjes over, over tafel gegaan. Gewoon, uh, gewoon gevierd op die manier. Robbie, hoe heb je het gevierd? Ben, je, ben jij een die helemaal uit zijn pan gaat en uh, over de tafel springt. En, uh... Ja, dat ben ik. Die helemaal op tafel springen en zo. Nee, nee totaal helemaal niet. niet. Nee, nee, ja, nee het is, het, over het algemeen, uh, we zijn nog naar een, naar een tentje gegaan. Een, een soort disco-achtig denk ik iets. Maar nee, ja, dan ben ik niet degene die uh, vol op de dansvloer uit zijn dak gaat. Maar. Het klinkt allemaal een beetje van, ja, we zijn wereldkampioen. Maar, ja, maar wat Zit wat, wat ook al zei, we waren, we waren heel laat klaar natuurlijk. En iedereen ja. het, het was zo uitputtend, die hele, hele finale, ook uh, emotioneel. En dan is het eigenlijk gewoon lekker om in een hoekje te staan en erover te praten met z'n allen met een drankje? Want het besef is er, geloof ik, volgens mij nog steeds niet helemaal, hè? Bij sommigen, Brian? Nou ja, dat is persoonlijk natuurlijk een keer. Maar bij jou dan? Ben je, jij bent wereldkampioen, hè? Ja. Ja, ja zeker. En zij ook. Ja. Is het, is het besefder? Nog niet helemaal. Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat we de beste van de wereld zijn. Dus dat is nog niet helemaal ingezonken. Is een beetje een equivalent van wereldkampioen, volgens mij? Ja, nee, ja dat, dat klopt. Maar om dat te geloven en omdat uh, ja, je weet het. Maar of je, of je het echt zo helemaal voelt, ja, dat is heel moeilijk. Ik denk dat dat uh, ja, bij mij in ieder geval wat, uh, wat ja, helemaal moet gaan inwerken nog, denk ik. En bij jou, Robbie? Nee, ik heb precies hetzelfde. Maar wat ik al eerder heb gezegd ook. Dat het een. Ik moet het erover blijven hebben met mensen. Want als ik thuis zit, heb ik niet het gevoel Nou, er zit hier een wereldkampioen. Vind je dat jammer? Ja, nou ja, misschien wel. Ik, ik, ik had het misschien toch iets meer willen voelen. Maar ik moet het echt met mensen erover hebben. Voordat ik het echt weer het gevoel heb van oké, okay, ja, dit, dit, voort... dit hebben we gedaan. Ja, dat, dat je als jongetje, als jonge honkballer denkt van... Uh, en je kijkt naar tv en je ziet iemand wereldkampioen worden. Dat je denkt van oh, dat wil ik ook. Ja. En dat je daar een bepaalde emotie bij hebt. En dat je het nu het bent. Dat je denkt ja, pff, valt eigenlijk een beetje tegen. Nou, het valt absoluut niet tegen. Nee, <laughs> dat niet. Maar nee, ja. Het, het, ik had er misschien iets meer gevoel bij, bij, bij mezelf. Maar dat zou misschien nog kunnen komen, omdat het nog niet allemaal uh, binnen is gekomen inderdaad. Dat denk ik toch wel. Ja, Dan komt er heel veel over je heen. We gaan het zo hebben over sportcoach, sportteam. Uh, van het jaar, je krijgt allerlei, je wordt geridderd. Uh, er komt van alles en nog wat uh, op je af. Hartstikke leuke dingen, kan ik me voorstellen. Uh, nou hebben wij aan jullie gevraagd om uh, een muziekje... Die misschien wel een stukje muziek, dat misschien wel symbolisch is voor het toernooi of voor wat dan ook, waar jullie het aan willen opdragen. Ik weet niet wie dat nu gaat vertellen, want jullie hebben een specifiek verhaal, Ik kijk, kijk nu even naar jou. Uh, jullie hebben My Way van Frank Sinatra aangevraagd. Ja, dan moet je de andere kant op kijken. Wie, ik weet niet. Uh, jullie ja, die kwamen kijken? Ik heb dat. Uh. Brian, dat is, uh, jij hebt het gedaan. Yeah. De verantwoordelijke. Oké. Okay. Wat is het verhaal achter die plaat? Um, nou ja, goed. Dat is voor mij um, een ode uh, naar, uh, naar Greg Homme. Dus, um... Voormalig international die uh, helaas uh, is overleden, vermoord. Ja. Uh, laten we luisteren. En now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case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 each careful step along the byway and more much more than this I did it my way yes there were times I'm sure you knew when I fit off More than I could chew But through it all When there was darkness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 Sinatra en uh, My Way, Brian Farley, die uh, droeg hem op. En uh, Gregory Holman op 21 november om het leven gebracht. Zijn broer is opgepakt als uh, verdachte. Uh, Brian, over die situatie, op de dag dat het gebeurde... Uh, ging er ook op uh, de social media ging er rond... dat hij met name in de war was, die broer van uh, Gregory... over het feit dat hij niet geselecteerd was... Wat voor een impact heeft dat op jou gehad toen dat rondging? Nou ja, um, natuurlijk ben je, ben, je, ben je verbaasd. Want de uh, um, situatie rond Jason, Jason was, uh, hij, was gereleased, uh, gereleased, hij was gewoon niet geselecteerd voor het uh, Worldport-tournoi in juni. En uh, op dat moment gingen we gewoon een toernooi in, een reporttoernooi. Daarna hebben wij niet, uh, niet gesproken. Daarna. Het is gewoon mensen die praten. En het sociale netwerk is vol met mensen die willen dat soort uh, verhalen vertellen. Dus tot het moment dat ik, uh, dat ik weet zeker dat dat uh, de reden is, of een van de redenen is natuurlijk, dat op dat moment uh, uh, moet, je gewoon, uh, moet je het gewoon even behandelen als, als wat het is. Het is gewoon een verhaal op dat moment. Ja. En, uh, ja. Maar goed, ik heb later gewoon gehoord dat uh, we waren een. Uh, een paar andere dingen die, die, die, die over tijden met Jason wel een rol heeft gespeeld. En, en dat was uh, volgens zijn moeder een, een van de dingen. Dus ja, ja daar, daar voel je wel uh, natuurlijk uh, mee op dat moment. Het is gewoon een heel zwaar ding. Ja, je voelt mee, maar, maar niet medeverantwoordelijk, verantwoordelijk, mag ik aannemen. Nou, het baan die je hebt als hoofdcoach is een moeilijke baan... waar je mensen moet laten gaan en uh, selecteren of niet selecteren. En dat moet ik elke toernooi doen. Ja. Dus ja, daar ga je vanuit dat uh, dat uh, bij iedereen natuurlijk uh, niet, niet goed overkomt. Maar ja, je kan nooit natuurlijk verwachten dat, uh, dat zoiets zou gebeuren... wegens dat soort beslissing. Ja, ja. Sidney, kan, kan je um, proberen te beschrijven wat voor een enorme impact zoiets heeft... binnen jullie honkbalteam? Binnen ons honkbalteam, ik denk door de hele honkbalwereld. Ja, Greg is natuurlijk ik het, maar... uh, iemand die, die heeft laten zien dat als je je dromen volgt en dan keihard aan werkt... Dat je, dat je iets heel moois kan bereiken en heel ver kan komen. Uh, Daarbuiten is, uh, is Jason ook heel intensief met ons team bezig, bezig geweest, met, met het Nederlands A-team. Dus ja, beide staan, uh, staan dicht bij het hart. En dan is het natuurlijk heel tragisch als je dat hoort. Uh, ik denk dat iedereen uh, die ze een beetje kent, dat ze weten dat Jason en Greg eigenlijk één waren... En uh, De bizar dat... dat zoiets dan... Uh, hij is nog verdacht, hè? dus uh, we moeten het op die manier over praten. Maar het is natuurlijk bizar dat dan zoiets kan gebeuren, zou je zeggen. Ja, nou ja ik denk dat het dat al, uh, dat dat al eerder naar buiten gekomen is. Dat hij, uh, ja, dat hij niet, niet helemaal uh, 100% was op dat moment. En, hm. uh, ja, en, en, en wat voor reden dat dan heeft, heeft dat. Uh, ja, het is gewoon uh, het tragisch wat daar gebeurd is. Ja. Ik denk dat, dat dat het ergst is. Ik denk uh, ja, ja. dat het... Uh, dat iedereen uh, daar op zijn eigen manier mee om moet gaan. Ja, Rob Kordemans, hebben jullie uh, als, als groep het, uh, het verwerkt... of heeft iedereen dat individueel gedaan? Nee, we zijn wel even bij elkaar gekomen, ja. Hm. ja. En, dat en, moet een behoorlijk emotioneel avond zijn. Ja, dat verhaal, was ja, of, in? inderdaad een behoorlijk emotionele avond, ja. Dat was, uh, die jongens die daar, die, daar, die daar behoefte aan hadden, nou, dat was bijna iedereen. Zijn, zijn we zijn bij elkaar gekomen in een hotel en uh, ja, de hele avond erover gesproken... En iedereen heeft zijn zegje laten doen uh, hoe hij zich erover voelde. Uh, ja, nou, dat was uh, niet prettig. Nee, nee dan gaat iedereen zijn eigen weg. Uh, Sidney, jij hebt er ook nog iets over gezegd tijdens uh, het sportgala. Mm -hmm. uh, met name toen jullie gekozen waren tot uh, team van het jaar. Toen uh, memoreerde jij het ook nog eventjes in je speech. Ik denk dat je kan zien op de beelden hoe een hecht team wij waren en zijn. Alleen dan is zoiets mogelijk. We hebben echt uh, emotionele pieken gehad dit jaar. En jammer genoeg ook een uh, emotioneel dal. En ik uh, ben heel blij voor alles. Voor de honkbalwereld, voor iedereen. Dat wij uh, kunnen eindigen op een uh, emotioneel uh, piekmoment. Dat was op het sportgala. Uh, Sidney, ben, je bent een positief ingesteld iemand. Jij haalt altijd wel iets positiefs uit iemand of iets. Uh, is er iets dat je uit het overlijden van Gregory Holman kan halen op een of andere manier? Nou ja, ik... Uh... Oeh, behoorlijke. Uh, nee, ik denk uh, dat, je, dat, ik, dat ik liever dan uh, op dat moment het positieve uit, uit de levende Greg haal. Dat, en dat uh, heb ik eigenlijk net al gezegd. Dat uh, met heel hard werken en ergens in geloven... dat je dan uh, zoveel kan bereiken als dat hij gedaan heeft. En uh, ja, ik denk dat dat ook iets is wat hij aan, aan jonge jongens probeert door te geven... waarmee hij werkt op clinics en... Uh, en ik denk dat dat, wat hij gezegd hebt en gedaan heeft in zijn leven toen de tijd... dat je dat aan moet nemen om het positieve eruit te halen. Ja. Team van het jaar, coach van het jaar. Robert Eenoorn, jij was toch ook een keer coach van het jaar? Ja. Wanneer was dat? Uh, poeh, het jaar met uh, dat FOP Europees kampioen met, uh, met uh, jonge Rijen. Was dat 2006. Ja, denk ik wel. Intercontinental 6 ja. uh, uh, of 7, uh, nou, maar niet nee, al jaar een paar jaar geleden, ja. ja. <coughs> wat wat krijgt Brian nu allemaal over zich heen? Uh, wat, wat, wat, wat, wat gebeurt er met je als je coach van het jaar bent? Ja, krijg je wat meer aandacht. Maar goed, dat, dat, dat, dat hebben we natuurlijk wel de afgelopen tijd kunnen zien. We zitten hier nu ook. En uh, als je presteert en als je dingen goed doet en het valt op en uh, het komt in de media, ja, dan ga je meer aandacht krijgen. Ja. ja. Wat voor aanvragen zit hier bijvoorbeeld? Heb je, hebben jullie rare aanvragen gekregen? Of Robert, uh, Robbie misschien ook, Kordemans? Hebben jullie aanvragen gekregen in één keer, nu jullie wereldkampioen zijn, van uh, willen jullie dat doen? Willen jullie dat openen? Of willen jullie dat komen doen? Of, uh, of zijn de aanvragen nog niet allemaal binnen, laat ik het zo zeggen? Ik denk dat er heel veel persaandacht is, dat is één. Uh, twee, wordt er wel aan ons gevraagd om ons verhaal te doen. Dus ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar de... wil jij dat later ook wel wat vaker gaan doen? Uh... Nou ja, ik ben wel, er zijn wel plannen, plannen om samen met Robbie uh, iets te doen uh, qua, qua seminars en ons verhaal te doen daarop. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is zeker uh, een bedoeling. En wat wordt de insteek dan, Robbie, van het verhaal? Nou, dat, uh, dat alles mogelijk is. Want ja, bedoel, als het Nederlands honkbalteam uh, wereldkampioen kan worden, dan is er natuurlijk heel veel mogelijk. Ja. Zelfs als het Nederland. Misschien is het wel uh, de laatste keer dat het echt kan. Kijk ik nu even naar Robert Eenhoorn. Uh, want de hele structuur gaat geloof ik allemaal veranderen. En dan is de, uh, is de vraag, hè, dat hoor je dan allemaal om je heen. Of we het nog wel een keer kunnen. Want dan doen alle major leagues en alle grote jongens die doen dan uh, mee. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, goed. Het eerste wat me dan uh, te binnen schiet... is, uh, is dat die groep uh, een paar jaar geleden twee keer van de Dominicaanse Republiek uh, heeft gewonnen. Dus waarom zou het niet gewoon <coughs> nog een keer kunnen? Nou ja, goed. Uh, kijk, uh, uh, het hombal. Laten we zeggen, toen, toen, toen ik net begon... toen waren een aantal jongens die een prof uh, speelden in Amerika. En er moet natuurlijk wel gezegd worden... kijk, de, de kern van die groep is, is, is profspelers en jongens die hier in Nederland spelen. Waarvan ik zeg dat als die vandaag de dag de leeftijd hadden gehad zoals ze zijn... dan waren ze waarschijnlijk ook allemaal getekend. Misschien dat, dat men toen nog twijfelde in die tijd in Amerika... of Nederlandse spelers dat wel aankonden. Dus uh, er is hier een groep geweest van spelers die uh, exceptioneel... Uh, uh, goed is. Uh, niet alleen uh, fysiek... maar ook uh, mentaal en aangevuld met profielers. Maar wat je gaat zien is... er zijn er inmiddels geloof ik 57 lopende... met een Nederlands paspoort rond in Amerika. Dus die groep die wordt steeds groter. Er zitten steeds meer jongens zullen dadelijk door gaan breken in de Major League. Uh, dus ja, ik denk dat als je... Dit heeft ongeveer tien jaar geduurd. Ik denk dat als je dadelijk een aantal uh, toernooien verder bent... Dat, dat het mij niet zou verbazen... als Nederland weer uh, verbaasde in de wereld... Ja. En daar heeft men alweer dingen van laten zien. En uh, ik denk dat die groep uh, het volgende WBC in zal gaan. Ook weer met een hele andere instelling dan de laatste keer. En dat, ja, daar, daar zijn ook weer verwachtingen. De World Baseball Classic heb je het dan ja. over het WBC. Maar wat vind je van die verandering? Dat ze die structuur dus nu anders gaan doen? Dat dus ze de wereldkampioenschap anders gaan organiseren? Vind je dat terecht? Nou, ik vind wel dat het logisch is dat er uiteindelijk één WK komt. En op welke manier en wie dat dan is, dat, dat, dat is even terzijde. Alleen het is natuurlijk wel zo dat dit toernooi enorm uh, marketingtechnisch, enorm goed in de markt is gezet. En dat, dat we daar geld aan, uh, aan overhouden. En dat je weer in je programma kan stoppen. En het oude WK, nou goed, ik wil niet weer vervelen, maar dat kostte, uh, zoals je net gehoord hebt, kost, kost in principe alleen maar geld. Dus ik bedoel, om de sport weer te laten groeien in zijn totaliteit. En mogelijkheden te bieden, moet je een toernooi hebben. Wat gewoon uiteindelijk meer oplevert. Alleen het sportieve, maar ook het financiële. En dat, dat gaat op deze manier gaat gebeuren. En er zijn best wel wat kink in de kabel die, die, die gerepareerd moeten worden. Ik bedoel, Pitch counts op een WK en zo. ja, goed, Dat zijn onderwerpen, daar, daar zal nog wel een keer over gesproken moeten worden. Maar ik denk dat de basisgedachte uh, uh, de goede is. Nu heb je gezegd aan het begin van dit uur... Um, tien jaar geleden hebben we een bepaald traject ingezet... om te komen waar we nu staan. Is er nu weer zo'n traject... Nee, maar ik denk dat, en, als je de, heel deze uitzending beluistert... Dan, dan is de focus van ons, en zo zitten we ook wekelijks bij elkaar... Van, je wijst nu naar Brian, ja? Yeah? Ja, nee, maar goed, gewoon, en dan, dan ook uh, Gijs Schelderijk, die, die op ons zit... en Martijn met talenten, die talentcoach is en, en spelers waarnaar geluisterd wordt. Wat, wat kunnen wij beter doen? En als dat de insteek is, week in, week uit... van hier staan we en wat moeten we doen om weer een stapje vooruit te gaan... Weet je, dan, dan wordt het ook een stuk makkelijker om, uh, om, uh, om te focussen. En niet zozeer bezig te zijn, bijvoorbeeld, met het feit: hé, hey, we zijn wereldkampioen. Dus we moeten uh, volgend jaar ook Europees kampioen uh, worden. Dan moeten we trouwens uh, ja. wel. Uh, <laughs> <laughs> maar dat even terzijde. <laughs> Alleen, ja, de focus is gewoon uh, ja, weer op, op het groeien als individu en als team. En, en zolang je dat blijft doen. Ik las laatst uh, van, de, van de week Barcelona voetbal. Dat is misschien een mooi voorbeeld. ervan. Die winnen alles wat er te winnen valt. Maar die zijn nog steeds met z'n allen bezig om het publiek te vermaken en beter te worden. Nou, en ik denk dat uh, zolang wij dat met z'n allen blijven doen, uh, dat dat ook zal gebeuren. Brian Farley, stel je hebt een budget van 20 miljoen. Ja. Wat zou je dan nu nog kunnen doen om dit Nederlands team nog beter te maken? Of zo goed te houden, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is, uh, dat is mooi. Uh, ik, zal, uh, ik zal de spelers zeker een bonus geven. Maar, um, het, is, uh, het is zeker dat je, dat je met je team meer tijd wil besteden altijd. En uh, Met het nationaal team hebben wij een grote voordeel over de meeste landen. Want we zijn een klein land en we kunnen gewoon samen trainen meestal. Twee keer per week. En dat kan uh, de meeste landen niet. <coughs> maar... Als hoofdcoach wil je gewoon veel meer tijd met je spelers hebben. Dus ik zou gewoon natuurlijk in, uh, in, in een professional league willen spelen met een nationale team. Mm -hmm. Waarbij we gewoon echt uh, in de major leagues kunnen spelen. Elke week en elke dag bedoel ik. Uh, 162 wedstrijden in 180 dagen. Mm. Daar heb je natuurlijk uh, veel meer kans dat je daar uh, een verbetering kan, kan aandringen. Ja. Um, en, de, en dat die jongens gewoon op het hoogste niveau mogelijk kunnen spelen. Want daar zie je de ontwikkeling. Is de evolutie van sport is gewoon dat je, dat je steeds uitdagende je talenten... Je, ja. je gaat tot een niveau waar je, uh, waar je eigenlijk uh, uh, niet verder kan. Ja, maar die 20 miljoen heb je niet? Nee. Ik zou de helft uh, in, in, in de hoofdklasse stoppen ook. Of een groot deel daarvan. Talentontwikkeling. Nou, gewoon verdere professionalisering van, van, van, van, van je eigen league hier in, in Nederland. Met, ja. met fulltime coaches en, en uh, uh, ja, gewoon de groep die fulltime met honbal bezig is. Uh, maar is, is Nederland daar rijp voor? Nou ja, goed, is het Nederland daar rijp voor? Ik bedoel, je, je kan denken aan een full professionele league. Je zou ook kunnen beginnen met het professionaliseren van de staven... Eh, rondom de hoofdklasse teams om maar een voorbeeld eh, te noemen. En je hebt natuurlijk de jongens die A-status hebben. Die dat, dus ik, ik, dat vind ik wel een uitdaging. Ja. Kijk, het Nederlands team en de ambitie die we hebben... en hoe er getraind wordt en hoe er gespeeld wordt... Dat, dat, dat, dat, dat, ja, uh, dat zien we natuurlijk graag ook beneden ons uh, in, die, in, de, in de hoofdklasse. En dat lukt bij een aantal clubs uh, lukt dat, uh, redelijk. Maar er zijn er ook een aantal uh, waar dat nog niet uh, bij lukt. Even voor jullie individueel. Uh, Robert Enoor, en jou, uh, jouw taak zit er nu uh, nog niet op, denk ik. Of wat, uh, wat zijn je plannen? Of heb je zoiets van, nou we zijn nu wereldkampioen en uh, dat was het. Hoogtepunt, stoppen, klaar. Ik heb nog een jaar ja, maar dat was de vraag niet. Nou ja, maar goed, dus, dus ik moet dus je, eerst... Uh, als, je, als, je uh, niet, als je niet meer wil, als je wil stoppen, kan je stoppen. Nee, maar goed, kijk, sport is mijn leven. Ik heb uh, nog geen dag uh, serieus gewerkt uh, in mijn leven. dat bedoel ik maar. Oh. Ik heb wel serieus aan de slag geweest. Nee, maar ik bedoel, ik heb heel mijn leven van mijn hobby, mijn werk uh, kunnen maken. En dat ja. is het mooiste wat er is. Ik, ik sta elke dag vrolijk op als dus, ik denk wat ik moet gaan doen wat die dag. doe je over een jaar dan? Contract verlengen? Nou ja, goed, daar, daar zal over gesproken worden en, en, en, en dat geldt voor, voor Brian ook, ja, maar, precies hetzelfde. Want Brian moet toch met jou praten, of niet? Ja, nou ja, dus ja. Dus, dus, dus, uh, ja, dus ik, ja Brian, goed. wil jij nog door? Loopt je contract nog Loopt die af of loopt het nog door? Loopt tot uh, einde, eind dit jaar, eind Als je slim bent, ga je nu met een ronde tafel <laughs> zitten met een wereldkampioenschap in je achterzak. Nou, dan gaan we even, even tijd maken voor die, die ja. gesprekken. Waarom ben je nu zo voorzichtig? Je kan toch gewoon zeggen, ja, dat gaan we doen? Want, nee, uh, maar goed, blijven... ik, denk, ik denk dat we beide nog wel, uit. uh, wel uitdagingen hebben en, en zien in de, in de hondbalsport. Maar ja, ja. goed, uh, even, even op het Amerikaans denken, dat doe ik ook wel eens. Dan, uh, dan, dan moet je toch eerst allebei een contract in handen hebben om um, um, um, um verder te gaan. Ja, duidelijk. Uh, Sidney uh, de Jong, wat uh, ga jij doen? Ja, het contract. Ja. Ik weet niet wanneer mijn contract loopt. Nee, ja, ik heb geen contract. Hè. Nee, <laughs> ik kan het uh, zeggen. Ik, uh, <laughs> <laughs> nee, wat, wat ik altijd uh, <laughs> gewoon een onbeperkte competeer. tijd is toch? <laughs> nee, nee, nee. Ik, uh, ik bekijk het al twee jaar. En uh, dit is mijn tijd om, uh, om daarover na te denken hoe mijn, uh, hoe mijn lichaam voelt. Hm. Hoe voelt je, uh, je lichaam? Nou ja, die is uh, hier en daar uh, wat krak ik meeg. Ik, uh, ik ben nu nog niet onder MRI-scan geweest. Uh. Maar uh, dat, uh, dat uh, kan vanzelf weer komen. <laughs> ja. Maar dan zie ik alleen maar weer dat uh, mijn knieën wat verder afgesleten zijn. Dus dat. Uh, nee, ik ga dat uh, voor mezelf evalueren. Uh. En dan, uh, en dan uh, ga ik daarop terugkijken. Wat, dan, uh, uh, ja, ja, Rob, uh, kort, we moeten afgeronden. Uh, jij zou vertrekken en je zou toch weer niet vertrekken. Hoe zit het nou? Waar ga je nou spelen? Uh, bij Amsterdam gewoon. Want je zou naar ADO. Ja, maar dat is gewoon een hele afgesloten hoofdstuk. Oh, maar dat ging niet door. En nu blijf je gewoon bij Amsterdam. Dus ik hey, blijf gewoon bij Amsterdam. Ja, want ik bedoel, ik heb het daar goed bij mijn zin in. En dus jullie zijn, binnenkort zijn jullie als duo uh, te boeken voor uh, motivatietrainingen. Uh, en dergelijke. Ja. Ja. Goed, bij deze. Ik wens jullie, uh, een, een, ik wou zeggen, een nog beter 2012. Maar dat kan bijna niet. Maar dan in ieder geval een heel goed 2012. Houd gezond. Zoals sportief. Zelfen succes de met de contractonderhandelingen met elkaar. Neem er, <laughs> neem er een glas wijn mee, zou ik zeggen. Dank jullie wel voor de komst. Dank je wel. Morgenmiddag het nieuwe jaar feestelijk in met de nieuwjaarsreceptie. Vooruitblikken op 2012. Met gasten als Jort Kelder. Het huishouden, de kindjes aan de rand van het hockeyveld. En je haar moet natuurlijk altijd goed zitten. Mart Smeets. In 190 landen ter wereld zien we dit. Joop Daalmeijer en Maarten van Rossen. Kortom, we hebben te maken met een wonderbaarlijke paradox. De Radio 1 nieuwjaarsreceptie. Vooruitblikken op 2012. Morgenmiddag tussen 12 en 6 uur. Radio 1.